D66 wil via strenge Europese regels voorkomen dat er Europese megabanken ontstaan die te groot zijn om failliet te laten gaan. Kamerlid Koolmees zei in Buitenhof dat hij niet wil dat belastingbetalers weer moeten opdraaien voor de kosten als banken in de problemen komen. Europa eist al hogere buffers van banken, maar hij is toch bang dat er megabanken ontstaan. En die nemen volgens de d er onverantwoorde risico's omdat ze weten dat de overheid toch zal bijspringen als het misgaat. Egypte gaat eerst een president kiezen en daarna het parlement. Dat maakte interim-president Mansour bekend in een televisietoespraak. In de routekaart die was gemaakt nadat legerpresident Morsi had afgezet... was de volgorde nog omgekeerd. Het vervroegen van deze verkiezingen kan betekenen... dat legerleider Al-Sisi al over een paar maanden president is. Hij zei eerder dat hij bereid is zich kandidaat te stellen. In Hilversum zijn vannacht twee jongens van 19 neergestoken. Ze stonden op de oprit van een huis te praten met wat vrienden... toen ze werden aangesproken door twee jongens op een fiets. Volgens de jongens werden die gevraagd de oprit te verlaten... waarna een van de slachtoffers werd gestoken. Een tweede jongen, die tussen beiden wilde komen, werd ook gestoken. De twee slachtoffers zijn inmiddels buiten levensgevaar. De daders zijn nog niet gevonden. De eredivisiewedstrijd FC Groningen-FC Twente is afgelast. Volgens de scheidsrechter ligt er te veel ijs op het veld... en is het daardoor te gevaarlijk om te voetballen. Het duel in de Euroborg zou om half drie beginnen. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald, is nog niet bekend. Het weer in het noordoosten vriest het een graad of vier... en is het lokaal glad door ijzel- en motsneeuw. In de rest van het land af en toe zon, bij zo'n zes graden. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen... en in het noorden en oosten gaat hier vanavond over in sneeuw en natte sneeuw. De komende dagen af en toe zon, maar ook winterse buien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file na een ongeluk op de A4... vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal naar keuze cadeau. Op eens op vliegwinkel.nl Hamsteren! Oh nee, nog steeds die kleupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Hamsteren! Nee, huh? ja, ja. kan Albert Heijn nou echt niets beters verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamsteren! Ja! ja, nu wil ik het zat.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 Goedemiddag, de complete top 3 van de eredivisie stond op het schema vandaag. Daar is de nummer 3 FC Twente zojuist uitgevallen. U hoorde dat in het nieuws. De uitwedstrijd bij FC Groningen is afgelast... vanwege een te slecht veld in de Euroborg. Nummer 2, Vitesse speelt wel en gaat het laatste kwartier... in de Gelderse clash tegen NEC Richard van der Maden. Geen goede wedstrijd wel. Heel spannend. 10 minuten nog te voetballen in de Gelderdoom. Het staat 1-1. Vitesse heeft de bal met Traoré, het wonderkind van Chelsea. Die gaat naar de grond. Maar Fink doet niets. Vitesse is niet in grootste doen vanmiddag in de eigen Gelderdoom. Vorig jaar werd het hier 4-1. Maar nu doet NEC veel beter mee. Nog 10 minuten, maar bij Vitesse zit het venijn vaak in de staart. Niet alleen een burenruzie in Gelderland... tegelijkertijd met, met Vitesse-NEC is de Friese derby... tussen Kambuur en Herenveen en die kwam. Wat een genot om hier te zijn vanmiddag. Eh, zeker voor de thuisploeg, want het staat 3-0... voor Sportclub Kambuur tegen Herenveen. Tijdens het nieuws scoorde Lukoki na een prachtige paas van Manu... En Lukoki speelde een dramatische eerste helft, maar maakt dat helemaal goed met het derde doelpunt uh, voor Cambuur. En er is niets aangestolen, want Cambuur is veel en veel beter dan de nummer vijf van de eredivisie. Nog altijd, Herenveen. De derde en laatste wedstrijd van deze middag is straks om half drie. Koploper Ajax op bezoek in Deventer bij de nummer 12 Go Head Eagles. En verder is er veldrijden vanuit Nome in Frankrijk... waar Lars van der Haar het eindklassement in de wereldbeker op zijn naam kan schrijven. We zijn bij Jumping Amsterdam, paardensport dus... en we blikken ook terug op de EK Bobsleeën met de Nederlandse medaille... en die verrassende tennisfinale van de Australian Open. Het werd niet Nadal, wel Fabrika. Angel of Harlem van U2. Vitesse zou toch over NEC heen moeten walsen, Richard van der Made. Ja, maar het is een derby hè? en dat zijn altijd hele speciale wedstrijden. Twee jaar geleden hier in de Gelderdome verloor Vitesse van NEC met 1-0. E dat was een historische wedstrijd, want het was voor het eerst in 22 jaar. En ook nu heeft Vitesse heel veel moeite met NEC. Dat dit seizoen natuurlijk niet goed voetbalt. Op de laatste plaats weer is teruggedrukt gisteravond door de overwinning van ADO Den Haag. En ik weet ook wel, Vitesse speelt dit seizoen zo bij Vlagen heerlijk voetbal. Maar is de laatste weken ook van slag hoor. De laatste uitwedstrijd in Almelo tegen Herakles moeizaam. 2-2 vorige week. Op uh, het laatste moment nog 2-1 bij Peck Zwolle. En ook nu hapert de motor bij Vitesse. Het staat 1-1. Vitesse heeft de bal combinatie van Aanold Prupper. Het strafschopgebied in voorzet moet komen van van Arnold. En Havenaar mist dan. En in tweede instantie komt ook Traoré net te kort om die bal binnen te schieten. Maar er uh, gebeurt wel weer van alles. Hier in de slotfase in de Gelre Dom. Het was overigens Leerdam die die bal voor Vitesse bijna nog raakte. Zes minuten nog te voetballen en het ik zei dat net al, zit vaak in de staart. Want Vitesse won in de slotfase van een wedstrijd. Dit seizoen al vijf keer. Het publiek natuurlijk kruipt achter hier in de Gelderdoom. Want winnen van NEC dat telt. De kopbal uit die hoekschop. Voorlangs, maar het was een NEC'er die de bal als laatste raakte. En dus aan de linkerkant een nieuwe hoekschop voor Vitesse. Daarvoor meldt zich Vajnovic. 1-0 werd het door Dan Mori. 1-1 via Higden in de tweede helft. Bal wordt weggekopt door Van Heijden. Opgevangen buiten het strafschopgebied door Traoren. Die probeert de bal opnieuw in te brengen. Dat mislukt. NEC via Stefaniek er misschien uit. En dan een wilde bal van Hemline. Over 20-25 meter in de buurt van Veldhuizen. Houdt hij die bal binnen? Ja, dat lukt. Een klein paasje nu naar Vajnovic. Terwijl Mulder, een verdedigende middenvelder aan de kant van NEC, zich klaarmaakt om in te vallen. Komt er nog een doelpunt in deze heerlijke slotfase. Want dat is het toch wel. NEC vecht voor alles wat het waard is. En heeft ook wel kansen gehad om zelfs een tweede doelpunt nog te maken. Nu gaat de wissel dan komen bij NEC. Stefanic, de Slovaak naar de kant. En Hans Mulder voor de laatste vier minuten van deze wedstrijd in de, uh, in het elftal van NEC. Het staat dus 1-1 Vitesse NEC. Even kijken in Leeuwarden. Kan Heerenveen, Veen en Die Houtkamp. Ja, dit is een uh, unieke wedstrijd hoor. Nog nooit heeft uh, Leeuwarden zo uh, dus op zijn kop gestaan als uh, tijdens deze wedstrijd. Want uh, ook nog nooit heeft Cambuur thuis gewonnen van Heerenveen. Overigens is deze wedstrijd pas drie keer gespeeld. De laatste keer was in 2000. Toen won Heerenveen met 2-0. En nu staat het 3-0 voor Cambuur. Al na vier minuten Manu overgekomen van uh, Feyenoord. Een uh, lekker spelertje die 1-0 maakte. En vlak voor rust ook een nieuwe speler. Ook Betje uit Nigeria... 11-voudig 11 international van Nigeria. Hij scoorde de 2-0 en was meteen publiekslieveling. 3-0 dus eh, na 69 minuten door Lukokje. En nu nog ruim vijf minuten te gaan in deze wedstrijd. En het publiek heb ik alleen maar zien staan en horen staan... en horen springen en horen zingen. Want het is echt eh, één groot feest. Het begon voor de wedstrijd al met een heel groot spandoek... van de v supporters Wij zijn 100% anti-kambuur. Wij zijn Fries, want in de uitwedstrijd van Kambu... In Heerenveen dus. Toen uh, hebben de... Oeh, daar is Sven Bogesson. Die maakt een doelpunt. Het komt echt uit het niets. Want de bal kon zomaar weggewerkt worden uit de verdediging. Vandaar dat ik met dat verhaal bezig was. En dan uh, wordt hij teruggebracht. En met het teentje van Sven Bogesson gaat de bal achter keeper uh, uh, Nienhuis. En staat het 3-1. Maar om het verhaal nog even af te maken... De Leeuwarder fans kwamen in Herenveen. met uh, wij zijn 100% antifries. En dus werd daar ook gereageerd door de fans van Herenveen in deze wedstrijd. Maar die hebben het lid op de neus gekregen. Want er staat nu dus 3-1 bij uh, Cambuur tegen Herenveen. En mocht Herenveen uh, snel scoren, dan wordt het nog spannend. Maar ik zie het niet gebeuren. Krijgt Vitesse en EC nog een winnaar? De slotminuten, Richard. Ja, en gaat Vitesse ook weer punten morsen. Net als Feyenoord dat zelfs verloor gisteravond natuurlijk van Ado Den Haag. Daardoor misschien wel eens afgehaakt. Vitesse doet natuurlijk nog altijd volop mee in de race om de landstitel. Gedeeld koplopen met Ajax. Maar het staat 1-1 in de slotfase in de derby met NEC. Dat laatste staat in de eredivisie. 88 minuten, 20 seconden. Dan Mori, de doelpuntenmaker bij Vitesse. Vandaag de vervanger van Kasia die geschorst is. Veel gemor omdat... De dan Mori de bal niet naar voren peert met een lange bal. Maar breed terugspeelt op Veldhuizen. Terwijl Vitesse natuurlijk op jacht moet naar die 2-1. Nu is het fijn of iets. op de helft van NEC. Bal gaat naar de linkerkant. Daar is Labiat de invaller. Paasje naar Prupper. Die is de bal dan kwijt. Koolwijk verdedigt goed. Maar opnieuw Vitesse aan de linkerkant met Van Aanhold. Combinatie nog altijd over links met Labiat. Dan een sliding van Mulder. Bal gaat over de zijlijn Ingooi voor Vitesse. Snel genomen. Labiat naar Van Aanhold. Bal in het strafschopgebied gepompt. Weggehaald door. ...voor NEC en via voor en Higden. Dan is de Nijmeegse combinatie goed met een driehoekje op de eigen helft. Mulder gedekt daar door Van der Heijden. Vandaag de aanvoerder bij Vitesse. Dan mist Higden de bal, maar is Cabessi mee? Kan NEC weer komen met Jansje Cabessi Higden! En die mist de bal, maar ter nauwe nood. Weer een kans voor NEC met Higden die al 1-1 maakte. De aanval nog altijd levend. De bal wordt weggehaald in het strafschopgebied door Atsu. Via Van Anoldt. Gaat het dan naar de linkerkant, naar Labiat combinatie met Havenaar. Die heeft gelukt, want Van Ede. Glijdt uit, nog altijd Havenaar nu met Kolwijk Het strafschopgebied in, goed verdedigd door Kolwijk En dan gaat de bal over de achterlijn. En dan gaat het thuispubliek hier nog een keer helemaal achter staan. Voor de laatste seconde van deze wedstrijd. Wat krijgen we erbij? Drie minuten extra. Peter Bos met een knikje richting de vierde man. Want drie minuten is redelijk ruim bemeten. De corner aan de linkerkant voor Vitesse moet nog getrapt worden. Daarvoor meldt zich dan Labiat. 20 minuten geleden ingevallen, overgekomen van Sporting Lissabon. Gehuurd ook door Vitesse, maar een slechte trap van de oud. PSV er in de handen van Johnson. En die neemt natuurlijk alle tijd. Want het is Vitesse dat toch wel de bovenliggende partij heeft. Meer dreiging heeft dan NEC. Maar NEC is in de omschakeling vaak gevaarlijk. Ook nu weer zo'n voorbeeld daarvan. Jansje, Jansje, wat kan die? Nee, het is uiteindelijk Atsoe die de bal terugspeelt op Veldhuizen. De extra tijd zijn we ingegaan. Twee minuten en dertig seconden ongeveer nog te voetballen in Gelderdoom. Het staat 1-1. En Vitesse maakt fouten, maakt veel fouten. Van der Heide levert de bal in. Vrije trap voor... ...voor NEC. Niet op een gevaarlijke plek, maar toch weer een mogelijkheid voor Vitesse. Een beetje ruzie nu tussen Van Aanhold en Hemline. Die zoekt dat natuurlijk ook op. En Vink zegt, de bal moet bij mij liggen. En NEC mag dan een vrije trap nemen. Van Aanhold protesteert nog altijd een klein beetje en uh, gaat dan richting de, de 16 meter... ...waar alle spelers van Vitesse staan... Zoekt dan zijn plek weer op aan de linkerkant bij Hemline. En dan moet de vrije trap nog altijd worden genomen. Is het uh, Kolwijk met Janscher die overleggen. Hoe gaan we dit doen? Kolwijk gaat nu trappen in de extra tijd. 1-1 de stand. Kopbal van Van Heijden. Die ook is meegekomen. Natuurlijk sterke kopper. Want bij spelhervattingen is NEC gevaarlijk. Daar vreesde Vitesse ook voor. Het doelpunt viel overigens uh, via gewoon een goede veldkool Na een fout van Van Anolt. En nu is het Van der Heijden die de bal terugkopt naar Veldhuizen. We voetballen nog altijd. Bal gaat via Veldhuis naar de linkerkant. Naar Van Aanholt. Vorige week dus uitermate belangrijk. Toen hij nog een keer opstoomde. In de extra tijd. En de 2-1 maakte bij Peck Zwolle. Hoge bal naar voren. Daar is Leerdam. Legt de bal klaar voor Atsu? Bal wordt van richting, van richting veranderd. Via Leive Cabessi En gaat uiteindelijk over de achterlijn. Nog één keer een corner voor Vitesse. Daarvoor meldt zich Atsu. Gaat de bal kort worden genomen? Nee. Want NEC let goed op via Janscher. En dus gaat de bal lang getrapt worden. Aan de rechterkant van het veld. Hoe lang spelen we nog? Nog een minuut. Iets korter denk ik. Corner door Vitesse getrapt. Komt al van Leerdam. En die deed dat al veel vaker. Leerdam zeer gevaarlijk met het hoofd. Maar een snoekduik. Werkelijk prima gedaan door Johnson. En die houdt NEC dus in de been. Spannend deze derby. Heerlijk om naar te kijken. Daar gaat hij. Traore met een paasje. Naar de linkerkant. Fijn of iets legt de bal terug. Wie staat daar? Niemand. Is het dan toch Vitesse dat scoort? Nee. Want de bal van Atsu wordt uiteindelijk nog gekeerd. Door NEC, volgens mij opnieuw via Leijbe Cabessi. En weer is het een corner. En dit zal ongetwijfeld echt de laatste hoekschop zijn. En het laatste moment. Waarop Vitesse nog gevaarlijk kan worden. Corner is getrapt. Weggehaald door Van Eijden bij de eerste paal. En dus een ingooi. Want de bal gaat over de zijlijn voor Vitesse. Bertrand Traoré, 18 jaar gaat die ingooi nemen via Atsu. En dan is het afgelopen. En schiet Atsu de bal wild weg. En gaat Vitesse dus ook punten morsen in de race om de landstitel. Speelt het teleurstellend op eigen veld gelijk tegen NEC. Doelpuntenmakers in de eerste helft Dan Mori. En in de tweede helft de gelijkmaker van Hik. De Vitesse nu wel heel even koplopen, maar Ajax speelt zometeen meteen nog uit bij Goet. De wedstrijd tussen Groningen en FC Twente, ook voor half drie gepland, werd afgelast. Het uh, heeft gesneeuwd in het noorden van het land. En het veld van de Euroborg is volgens scheidsrechter Richard Liesveld onbespeelbaar. We hebben geconstateerd dat de bovenlaag wel heel erg glad is. Uh, in combinatie met, met de ijsvorming die nog op het veld ligt. Ja, denken wij dat het voor de gezondheid van de spelers uh, niet goed is om, uh, om aan deze wedstrijd te beginnen. Was het niet nodig geweest om eerder vandaag al te keuren? Ik heb er geen idee over. Ik ben op tijd vertrokken. Ik, uh, ik had uh, bijna een uur uh, speling om, om hier aan te komen. Alleen dat werd eigenlijk uh, net voorbij jouder werd dat redelijk de kop ingedrukt. Want daar ging echt de temperatuur enorm naar beneden. Waardoor ik met een uh, slakkengangtje deze kant op ben gekomen. Dus ik was hier niet eerder dan kwart voor één. En ik weet niet wat zich hiervoor allemaal heeft afgespeeld. Maar van tevoren was wel bekend dat hier sneeuw zou liggen. Uh, zijn er, is er niet sprake van exorbitante omstandigheden... waardoor dit anders zou moeten gaan dan normale speeldagen? Uh, ja, dat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ben op tijd vertrokken en uh, wellicht dat, dat een collega van mij uit de buurt... Uh, had, had kunnen keuren, maar ik, ik weet niet waarom uh, Groningen dat niet heeft aangevraagd. Dat weet ik niet. zou je in Groningen zelf moeten vragen. Heb je ook niet een beetje te doen met alle mensen die nu onderweg zijn? Ja, nou ja, ik heb zelf ook 200 kilometer gereden en ja, dat is heel vervelend. Maar nogmaals, uh, ik denk dat, dat je ook als supporter uh, liever omkeert dan dat je hier door moet rijden en in de kou uh, naar een wedstrijd zit te kijken waarin uh, de blessuregevallen zomaar uh, uh, naar boven kunnen komen. En nu? Rapport opmaken, naar zij sturen en wachten wat ze gaan beslissen? Ja, er is mij gevraagd om uiteraard een uh, verslag te doen... Van, uh, van waarom deze wedstrijd niet, niet kan doorgaan. Dat, dat, dat is gewoon een vast, vast procedure. En uh, dan zal de, de KNVB daaruit uh, doorgaan... en zal er denk ik zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt worden. De slotfase van Cambuur, Herenveen en die houtkamp. 18 doelpunten in 19 wedstrijden wist Cambuur tot aan deze wedstrijd te scoren. En nu 3 tegen aartsrivaal Heerenveen. Het staat 3-1. We zitten in de slotfase nog een minuutje te gaan. En dan gaat Cambuur stijgen. En daar komt zelfs, nee, bijna de 4-1. De bal wordt van de lijn gehaald. En de koppel was van Martijn Barto, dacht ik. Die dicht... Oh nee, Paco van Morsel was het, die dicht in de buurt was. Maakt niet uit, want Cambuur gaat winnen en volkomen verdiend. Want het was op alle fronten beter, scherper, veel meer inzet dan de dure buren van Heerenveen. Nu gaat Heerenveen nog een keer weg met Yannick Wildschut. Wildschut kijkt naar de rechterkant en bereikt daar ook Vim Bogerson die de bal daar heeft. Maar Vim Bogerson een beetje naar de zij speelt een hele matige wedstrijd. Heeft wel gescoord. Maar daar is alles mee gezegd. Heeft werkelijk geen bal verder geraakt. En dat uh, is het probleem voor Herenveen en Marco van Basten geweest vandaag. Dat de spelers gewoon niet in de wedstrijd zaten. En uh, het leek wel alsof Cambuur veel liever deze wedstrijd wilde winnen. dan Herenveen. En dat gaan ze ook doen. Want luister zo dadelijk. als het laatste fluitsignaal van de uitstekend fluitende Guzenbuurk. Uh, geklonken heeft naar het lawaai. wat hier van de 10.000 mensen komt. Nu is dat het geval. Een enorme juich van de 10.000 Leeuwarden supporters. Want met 3-1 wint Sportclub Kambuur een historische wedstrijd van Sportclub Herenveen En komt een heel klein beetje uit de problemen onderin. Goeie bal, mooie goal. Er dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met Ado Den Haag, Feyenoord. 3-2. Rusland was 2-0. 1-0 werden door Beugelsdijk, 2-0 door Bakker, 2-1 door Klaasie, 2-2 door Pelle. En de winnende kwam van de voet van Alberg. Geen beste week voor Feyenoord. Uitgeschakeld in de beker en voorlopig afgehaakt in de strijd om de landstitel. Trainer Ronald Koeman. Als de anderen winnen, dan, dan is het 7 punten. En uh, wat ik tot nog toe zie, zijn die clubs uh, te goed om zomaar 7 punten weg uh, te gooien. Dus dan zal het heel moeilijk worden. ADO is dankzij de zegen op Feyenoord van de laatste plaats in de Eredivisie af. Trainer Mauri Stijn is blij, maar snapt tegelijkertijd niets van zijn ploeg. Nou, elke logica ontgaat ons natuurlijk, in de, eh, zeker ADO in deze competitie. We, we verliezen van onze concurrenten, uit en thuis en tegen de, de topploegen pakken we de punten. Feyenoord had in de eerste helft veel balbezit, maar kwam toch met 2-0 achter. Volgens Jordi Klaasi ontbrak het vooral aan inzet bij zijn ploeg. Ik had van veel te slap begonnen, uh, duels waren voor Ado. Ik denk dat je zo'n wedstrijd helemaal tegen Ado. Je weet dat uh, ja onderaan staan natuurlijk, ze moeten. Ja, en wij moeten ook. En ja, dan mag je sowieso niet, uh, niet verzaken in, uh, ja, in, in de inzet. En dat hebben we de eerste helft zeker wel gedaan. Bij Ado kunnen ze Tom Beugelsdijk voortaan al voor een wedstrijd vragen wat de uitslag wordt. Hij zag de 3-2 al van mijlen ver aankomen. Ik zei tegen Roland Aalberg: ik zeg, kom op, jij krijgt dadelijk je kansje. Heb, heb ik echt voorspeld, ja. Tenminste, ik had het niet voorspeld. Ik zei het tegen hem voor, bij die 2-2. En uh, hij maakte. Feyenoord moet het voorlopig doen zonder Joris Matthijssen. Hij kreeg gisteravond een bal op zijn oog... en miste in elk geval de wedstrijd tegen Vitesse. Heb jij nou met verbazing naar deze wedstrijd te kijken, of past dit geheel in het beeld van dan wel Feyenoord, dan wel deze hele competitie. Nou, het is natuurlijk uh, hangen en wurgen geweest voor Feyenoord. Hè. Laten we even het begin uh, nog uh, in de herinnering roepen. Ja, Drie nederlaag, gespeeld, nederlaag, nul. nederlaag, nederlaag. Ja. ja, dat was heel erg slecht. Ja, wat je gewoon ziet, hè, en eigenlijk was die wedstrijd van de week... tegen Ajax daar ook wel maatgevend voor. Ajax is gewoon constant... Ajax kan 90 minuten lang de concentratie vasthouden. Bij Feyenoord zie je zoveel zwakke momenten. Het wisselt heel goed spel met heel slecht spel af. En bijvoorbeeld de winnende goal van Ado. Dat was weer cruciaal balverlies van immers op het middenveld. Eigenlijk dicht tegen het strafschopgebied aan. En dat overkomt hem vaak. Ja, en dat zijn gewoon. Uh, ja slechte kwaliteiten die meedogenloos worden afgestraft. Ja, en dat je Jordi Klaas hier dan hoort praten over inzet. Och, moet je daar heel boos over maken zo. als je al Koeman bent? Nou, dit wil je niet horen als Feyenoord -supporter. Een gebrek aan inzet. Om te beginnen als je naar ADO Den Haag gaat en je gaat van tevoren kijken naar het hoofd van Tom Beugelsdijk. Dan weet je toch dat je echt gewapend het veld Fantastische ja, trouwens. Ja, geweldig. Ja. Maar dan weet je, er valt niet zo heel veel te halen. We moeten echt alles geven. En eh, daar ontbrak het dus aan volgens Clasie. Ja, pijnlijk. Een nederlaag dus voor Feyenoord. En een belangrijke zegen voor ADO. NAC tegen Pex Zwolle eindigde gisteravond in 1-2. Ruststand was 1-0 voor NAC. Door een doelpunt van Suk. Het werd 1-1 uit een penalty door Fernandez. En 1-2 door Saimak. De laatste keer dat Pek Zwolle een wedstrijd won in de Eredivisie... was op 20 oktober... Trainer Ron Jans vat het algemene gevoel na afloop even samen. We hebben echt een, een hergevoel, -her een opgelucht gevoel en een heel blij gevoel. Want het uh, ja, dit, dit, dit is weer zo cruciaal. En als je de uitslagen vandaag weer ziet, onderin wordt het ook uh, ongemeen spannend. Bij NAC zijn ze vanzelfsprekend wat minder opgelucht. Integendeel, keeper Jelle Rouwelaar is boos, vooral op zichzelf. Het winnende doelpunt van Saimak was namelijk houdbaar. Ja, en dan zal ik maar weer heel realistisch zijn. Waarom moet ik die bal niet pakken? Ik, bedoel, ik denk dat die bal houdbaar was. Dus dan hoef je die vraag ook niet te stellen. Zo eerlijk uh, zal ik maar weer zijn. Maar ik denk dat het, uh, dat het daar niet echt om ging. We hebben vandaag gewoon heel erg slecht gespeeld. Vooral in balbezit. Uh, en hebben we verdiend verloren. Matchwinner Mustafa Saymak heeft tijdens de slechte reeks van Pexvolle de laatste maanden altijd vertrouwen gehouden in een ommekeer. Ja, we hebben niks anders gedaan dan daarvoor eigenlijk. Alleen uh, de ene keer was het iets beter dan de andere keer. Vandaag was het ook niet best, alleen uh, ik speel liever uh, zulke wedstrijd uh, met de drie punten. dan uh, dat we echt heel goed, goed spelen en uh, bijvoorbeeld een gelijkspel uh, hebben of verliezen. Heb jij nog die elleboogstoot van Poepon gezien? Nee. Een gruwelijke elleboogstoot. Niet waargenomen door de scheidsrechter. Dus uh, die broers zat volgens mij onder het bloed. Dus die kan een uh, straf tegemoet zien. Uh, ja. Elleboog van de week. Rode EC FC Utrecht rust en eindstand 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Hupperts. FC Utrecht verliest in kerkraden en mist aansluiting... met de subtop in de Eredivisie. Maar voor Jan Wouters geen reden om zich zorgen te maken. Als ik zie dat we een wedstrijd kunnen controleren... maar net iets de, de, de stootkracht missen. We hebben nu wel een spits erbij... Hè, wat, wat voor iets meer stootkracht kan zorgen. Ja, dat, dat, je moet zorgen dat je niet in paniek raakt... en uh, proberen te blijven hameren op dingen die, die verbeterd kunnen worden. En dan alleen kan het beter worden. C. pakt na een serie van acht wedstrijden zonder overwinning weer eens drie punten. En dat zonder zelf goed te spelen. Met winnaar Huberts. Maar ja, met nieuwe trainer en uh, nieuwe, nieuwe kansen en nieuwe jaren uh, hebben we het gewoon weer opgepakt. Dus <laughs> dan zijn we gewoon, uh, ik denk dat dit uh, ja, wel uh, ons vertrouwen weer een beetje goed doet. Dat we toch een uh, slechtere wedstrijd gewonnen hebben. Rode JC heeft Benjamin van Leer voor volgend seizoen vastgelegd. De 21-jarige doelman komt in de zomer transfervrij over van PSV... en tekent in Kerkrade een contract voor drie jaar. En over PSV gesproken. PSV-AZ werd 1-0. Dat was ook de ruststand door een doelpunt van Jethro Willems. PSV kwam al na twee minuten op voorsprong. Maar maakte het zichzelf daarna wel erg moeilijk. Maar dan zeuren we, vindt keeper Jeroen Zoet. Kijk, nu winnen we een keer en dan is het nog niet goed. Omdat we niet spelen zoals er van ons verwacht wordt. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben er blij mee drie punten. En uh, als, als we zo spelen en we halen elke keer drie punten... dan spelen we zo en uh, halen we elke keer drie punten. In de stand is PSV nu voorbij AZ. Totaal onnodig, vindt AZ trainer Dik Advocaat. Je weet, als je tegen ploegen speelt als PSV... krijg je altijd de ruimte als je zelf durft te voetballen. En je moet durven te voetballen. En dat hebben we geprobeerd. We hebben er kansen uit gecreëerd. Genoeg kans om die wedstrijd ook naar ons toe te trekken. Uh, ja, alleen daar gaat er niet in. En de voetbal telt toch alleen de goals. En uh, helaas hebben we dat uh, vergeten te doen vanavond. Een overwinning voor PSV dus. En dat doet goede zaken met het oog op de nieuwe doelstelling. Het behalen van Europees voetbal. Trainer Philip Cocu. Ja, dit uh, moet een, uh, een goede start zijn. Uh, een uh, vertrouwen tanken naar uh, volgende week. En dan een uh, goed vervolg geven... Hiervoor ook weer resultaat en uh, een stukje beter voetbal. Vrijdag gespeeld: Herakles-Almelo RKC 2-1. En dan is dit de voorlopige stand in de eredivisie. Want Goet tegen koploper Ajax komt er zo aan. Vitesse staat nu even op kop met 41 uit 20. Dat is één punt meer dan Ajax. Wel een wedstrijd dus meer gespeeld. Op de derde plaats staat FC Twente. Dat zal het ook blijven. Het heeft 37 punten uit 19. En de wedstrijd van vandaag is dus afgelast. Feyenoord blijft steken op plaats 4. Het staat nu vijf punten achter Vitesse. En vier voorlopig achter Ajax. En op de vijfde plaats staat Heerenveen. Dat ook een kans laat liggen. Het heeft 30 punten uit nu 20 gespeelde wedstrijden. Onderin zeer goede zaken gedaan, zojuist door Cambuur. Het stond 16e, maar staat nu 13e, met 22 punten uit 20 gespeeld. Uh, op de 16e plaats staat nu ADO met 20 punten. 17e is RKC met 19 punten. En 18e, nog altijd NEC, maar het pakte wel een belangrijk punt. Het heeft nu ook 19 punten. Heel veel voor een hekkensluiter uit 20 wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd van dit weekend. Zometeen dus Ahead tegen Ajax. Dit is Radio 1. Het is half drie, het nieuws, Mark Visser. Egypte gaat eerst een president kiezen en daarna het parlement. Dat maakte interim-president Mansour vandaag bekend in een televisietoespraak. In de routekaart die was gemaakt nadat het leger-president Morsi had afgezet... was de volgorde nog omgekeerd. Mansour zegt dat hij het besluit heeft genomen... na gesprekken met politieke groepen. In Hilversum zijn vannacht twee jongens van 19 neergestoken. Ze stonden op de oprit van een huis te praten met wat vrienden... toen ze werden aangesproken door twee jongens op een fiets... Volgens de politie werden die gevraagd de oprit te verlaten... waarna één van de slachtoffers werd gestoken. De tweede jongen die tussen beiden wilde komen werd ook gestoken. Ze zijn buiten levensgevaar, de daders zijn nog voortvluchtig.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 ANWB nou, Verkeersinformatie. Files na ongelukken op de A1 richting Amsterdam bij Knop het Hoevelaken, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel. 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Radio 1. NOS langs de lijn. En de vraag van wat er is, gaat Ajax profiteren van het puntverlies van de Arnhemers? Bas Stiegler, go ahead Ajax. Ajax is wel meteen in Deventer ten strijde getrokken en wil naar voren. Heeft bij 0-0 stand na een goede minuut al een hoekschop mogen nemen zelfs. Dat is nou ja, gevaarlijk geweest en dreigend, maar het schot op doel dat er wel kwam strandde eigenlijk in de drukte in dat strafopgebied. Maar nadat we deze zinnen hebben uitgesproken, ligt de bal inmiddels al klaar voor de tweede hoekschop aan de andere kant van het veld. En zo laat Ajax wel zien dat het meteen naar voren wil. Geen Scheunen, geen Fischer in het elftal. Wel plaats voor De Sa en voor Bojan. Die de voorste linie zijn komen versterken. Daar staat Sigtorsson nog wel. Die loopt nu in de richting van de penaltystip. Wil koppen, dat lukt niet. De bal gaat over hem heen. Klaassen wil koppen, dat lukt ook niet. De bal wordt door Go Ahead uitverdedigd. En wordt dan weer opgepikt door Ajax. En dan komt er een grote kans en een goal. Nee, want Sigtorsson die de bal... Nou vind ik toch wat wijvelend verdedigen van. Met name Job van der Linden meekrijgt. Recht door het midden notabene. Ja, hij heeft niet veel tijd. Verschijnt zeg maar op een meter of tien voor de keeper. Moet die bal eigenlijk ineens uit de lucht plukken. Want die komt met een klein stuitje mee. En uh, ja, dat doet hij dan maar. Schiet hem recht in de handen van Eloy Room. Nou kan je zeggen een hele grote spits blijft daar koel en kiest een hoek. Daar kwam Sistelsel niet meer aan toe en hij schoot. Was al blij dat hij dat nog kon doen. Maar recht in de handen van de keeper. Hele grote kans. En eigenlijk al na twee minuten ruim had Ajax op een 1-0 voorsprong moeten staan. Maar het staat dus nog altijd 0-0. Tegen Go Ahead, waar uh, Valkenburg ontbreekt. Die is geschorst, dat was bekend. En Rijsdijk logischerwijs op het middenveld zijn vervanger is. Maar zo begint het duel in Deventer toch in ieder geval onstuimig. Misschien wel net zo onstuimig als het weer. Een uh, kilometer of 40-50 noordelijke. Palmen zit voor Veldman achterin. Wordt nu opgejaagd. Kan eigenlijk alleen maar terug naar Sillissen. Die is over het algemeen niet zo onder de indruk... als uh, aanvallers van de tegenpartij hoog te komen nemen. Dat lijkt me ook nu niet het geval. Er komt een trap in de richting van de middenlijn. Sigtorsson gaat de lucht in. Moet het afleggen door, tegen Bart Vriens. De bal gaat weer richting de Ajax helft. Wordt daar door Ajax vrij eenvoudig weer overgenomen. Blind met een kopbal. Komt de bal wel naar de rechterzijde. Daar zou dan bijvoorbeeld de Sa in de buurt van de bal moeten kunnen komen. Hij aan de rechterkant. Bojan aan de linkerkant. En Sigtorsson dus in het centrum bij Ajax voorin. Maar dat lukt niet. Gohet neemt over. Roon krijgt de bal teruggespeeld van Van der Linden. Die in de eerste seconde van de wedstrijd al een keer de fout ging met een die die weg wilde koppen en eigenlijk zomaar in de loop van een van de Ajax aanvallers mee kopte. Die loopt het beter af. Room trapt, maar ziet dat dat vrij snel balbezit voor Ajax oplevert. Helemaal aan de andere kant van het veld kan er overnemen. En de volgende aanval van Ajax in gang zetten. Want dat is wel wat we in de eerste vier minuten van dit duel hebben gezien. Ajax wil ervoor. heeft al twee hoekschoppen mogen nemen. Een grote kans gekregen via Sigtorsson. En Ajax ligt dus boven. Klaassen onderstreept dat nog maar eens met een diepe bal. Waar Bojan achteraan loopt. Die wil hem met de achterkant van zijn hoofd terugleggen eigenlijk voor Sigtorsson. Maar die komt een stapje te laat. 0-0 in Deventer. Hold my hand, I wanna contact the living, not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plan.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 See myself coming dat Robbie Williams niet was, viel. Twee wedstrijden vandaag in de eerste divisie, waarvan er één al is afgelopen. Excelsior tegen Jong-PSV eindigde in 2-1. Namens Excelsior maakte Veldwijk allebei de doelpunten... en Van Overbeek scoorde voor Jong-PSV. En dan is begonnen om half drie Sparta-Rotterdam tegen FC Volendam. Oh. Om jouw humeur een beetje op peil te houden, zou ik zeggen... even oren dicht, want het ja? is 1-0 voor Volendam al na één minuut. De muren. <lacht> ja ja ik ben het gewend. Dus het het wendt, hè. Supporter zijn van zo'n clubje, dat wendt. Dat is één grote martelgang. Bas Stichler kijkt naar GoHead Ajax. Een wedstrijd van een veel hoger niveau dan het op het kasteel is. Ik weet het zeker. Ja, dat mag je aannemen. Overigens supporters supporter zijn van iedere willekeurige club een martelgang. Want uh, dat hoort nou eenmaal bij supporter zijn, denk ik dan maar. Uh, hier is 0-0 na 8,5 minuut. Ajax is beter. Dat zal geen verrassing zijn. Ajax heeft een grote kans gekregen via Sigtesson. Daar hadden we het zo even al over. Dat is eigenlijk in die zin een verrassing dat die kans er kwam. Want hij krijgt hem een beetje gelukkig mee. Een bal die min of meer wordt doorgekopt door Bojan. Hij wilde zelf heel graag naartoe. Komt nog in een duel met een verdediger uit. Waardoor de bal alle kanten opspringt, Maar precies in zijn loop meekomt. Maar dan staat hij wel 10 meter voor het doel. En heeft hij de hoek voor het uitzoeken. Zou die tenminste zo cool zijn geweest om de hoek uit te zoeken. Maar dat deed hij niet. Nu leidt Ajax balverlies. Via Klaassen wil Roda, Roda go ahead er vandoor. Uh, en dat wil het heel snel doen. Maar leidt het weer balverlies. Wel als Ajax even overneemt en de bal. De helft van de ploeg uit Deventer optrapt. Hebben ze hem weer terug. Maar als Antonia dan een pasje te veel doet, zijn ze hem weer kwijt. En als vervolgens Boyler ze weer slordig paast, hebben ze hem weer terug. Nou ja, zo'n fase. Terwijl Siegtersson zich even heeft laten verzorgen aan de kant. En uh, nu weer terug in het veld komt. Kolder een lange trap van zijn doelman Rome onder controle probeert te krijgen. Maar dat lukt niet. En die bal gaat dan via Moisande terug naar Sillessen. Nou, kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die aan het einde van deze middag hoofdpijn hebben. Die hier in het stadion zitten of voor de televisie kijken. We zitten namelijk te kijken naar een duel tussen twee clubs in geel en rood. Tegen roze en zwart. En nou weet ik niet veel van kleuren schema's. Maar ik zou deze niet tegelijk aantrekken. Maar uh, de beide ploegen hebben het wel gedaan. Blind met de bal op het hoofd. Die uh, Willem kop in de richting van Bojan. Dat lukt. Krijgt de bal niet onder controle. Zo is het een beetje zoals iemand ooit zei. Hotsenknots begonia. Wijden Jacobs. Want uh, de bal klopt echt alle kanten op. Nu heeft Ajax in ieder geval op de grond gekregen. Komt er een combinatie tussen Sichterson en Klaassen. Dat ziet er eigenlijk ook niet uit. De bal spat daar weer uit wordt dan door Van der Linden de andere kant weer opgetrapt. En zo wordt het wel, in tegenstelling tot zeg maar de eerste tien minuten... een wat meer Engelse wedstrijd, waarbij je zegt... nou ja, stroop de mouw maar op en zegen de greep. En dan kan je je meteen voorstellen dat dat go-ahead misschien wat beter ligt... om op die manier het spel van Ajax te ontregelen... en zichzelf in de wedstrijd te zetten. Nu heeft Ajax de bal wel weer terug over de grond... zoals de ploeg uit Amsterdam dat graag wil. Sigurdsson laat zich zakken uit de punt van de aanval. Verspeelt de bal bijna omdat hij er even op gaat staan, herstelt. Opent naar de rechterkant, de bal komt terug... En verdwijnt nu naar de linkerkant van het veld waar Mois Sander ter hoogte van de middenlijn de helft van uh, Go Ahead oploopt. En de bal in de breedte meegeeft aan Veldman. Veldman kijkt naar voren, durft niet, ziet niet. En uh, geeft dan de bal mee aan Van Rijn, terug naar Veldman in de middencirkel. Aan de linkerkant nog altijd uh, Sander die de bal weer krijgt. Die heeft wat ruimte ook, dan moet Kolder nu naartoe. Hij komt met een snelle paas in de handen van Room die op de rand van zijn strafschopgebied zonder al te veel moeite de bal uit de lucht kan plukken. En dat doet voordat Klaassen kwam aanstormen. Vanaf het middenveld. En zo heeft Go-Head de bal weer terug. Go-Head zal zichzelf serieus in deze wedstrijd moeten gaan melden. Dat is in de eerste elf minuten nog moeilijk gebleken. Kolder nu van de bal gezet, maar er is wel een overtreding gemaakt door Veldman. En dat zijn de momenten zoals Go-Head het wel wil. Het gebeurt ver van het doel van Ajax overigens. Want de bal ligt uit 10 meter over de middenlijn. Na die trap van Room. Eventjes vastgehouden in het duel van Veldman. En de vrij schoffende ploeg uit Deventer. Turuc. Naar van der Linden Linde met een paas naar Kolder. Dat is een behoorlijke bal, zeker als er een vervolg komt naar de linkerkant. Daar loopt Houtkoop wel. Maar het is doorzien door Van Rijn. En zo kan Ajax uitverdedigen. En doet het dat met een prachtige paas in de richting van de Sa. Die kan aannemen en kan dribbelen. En zo komt er plotseling wat ruimte voor Ajax. Als Bojan aangespeeld wordt aan de linkerkant van het veld. Zoekt zijn tegenstander op. Schmid draait dan naar binnen. Dreigt om te schieten. Geeft een voorzet. Die komt bij Klaas terecht. Die heeft veel ruimte. Maar neemt de bal verkeerd aan. Dat oogt wel heel slordig. Moet dan het strafhoekgebied aan de zijkant weer helemaal uit. De aanval loopt nog. Als dan de bal weer terugkomt bij Bojan. in de een voorzet komt. En dan moet de Saar scoren. En schiet hij de bal vanaf hooguit 5,5 meter. Dat is handgeklokt. Een uh, halve meter naast, dat is ook handgeklokt. Maar ik denk niet dat ik er ver vanaf zit. Grote kans die dan tot stand komt. Omdat Klaassen eigenlijk eerst de kans verprutst. Zich dan toch herstelt. Oog heeft voor Bojan die de achterlijn haalt en de bal teruglegt. En de Sa heeft hem eigenlijk voor het intikken zoals dat heet. Maar dat blijkt soms wat moeilijker dan je eigenlijk van tevoren had voorgenomen. En zo blijft het 0-0 na 12,5 minuut in Deventer. Maar schrijven wij op de tweede grote kans voor Ajax. De Australische wielrenner Simon Gerrans heeft in eigen land voor de derde keer de Tour Down Under gewonnen. Gerrans behield in de zesde en laatste etappe door Adelaide de minieme voorsprong van 1 seconde op zijn landgenoot Cadell Evans. De Duitser André Greipel sprintte naar de tweede dagzegen. Robert Geesink eindigde met een achterstand van een halve minuut als zesde en was daarmee de beste Nederlander. En nog meer op de fiets. Vanmiddag zijn de wereldbekerwedstrijden zij veld veldrijden in Nomé in Frankrijk. Straks kan Lars van der Haar daar bij de mannen de wereldbeker op zijn naam schrijven. Dat is een behoorlijk unieke prestatie de laatste tijd voor het Nederlandse veldrijden. Gio Lippens, de vrouwenwedstrijd is er al geweest. Waar Marianne Vos over uniek gesproken de afgelopen keren haar meerdere moest erkennen. Hè? En Katie Compton, hoe was dat vandaag? Nou, dat was vandaag andersom. Want Vos heeft met overmacht gewonnen. Het moet wel meteen bijgezegd worden dat Katie Compton vroeg in de wedstrijd al uit koers ging omdat ze last kreeg van een astma-aanvallen. Allergische reactie wordt er dan gezegd. Maar dat heeft er in ieder geval van weerhouden om echt Vos concurrentie te geven. Maar de manier waarop Vos ook de rest uit het wiel heeft gereden... dat is echt ongelooflijk ja, opzienbarend geweest. Meer dan anderhalve minuut voorsprong op de nummer twee op Helen Wyman. En Engels Leckner, een Engelse Eva Lekner, een Italiaans kampioen op de derde plaats. Ja, Vos was gewoon oppermachtig. En eigenlijk vanaf de eerste ronde al Ze kwam even ten val bij het nemen van de eerste trap... In het parcours. Er was een lastige trap waar de dames vol tegenop moesten rennen... ...met de fiets op de nek. En daar kwam Vos even ten val, maar ze herstelde dat zo snel... ...en heeft echt letterlijk iedereen naar huis gereden. Ze heeft dus de laatste wereldbekerwedstrijd gewonnen van dit seizoen in Nommé. Dat is natuurlijk ook meteen de generale repetitie... ...voor dat wereldkampioenschap van volgende week, volgend weekend... ...in Nederland, in Hoge Heide. En daar is Vos opnieuw de grote favoriete. Want hoe je het ook bent of verkeerd, astma aanval of niet... ...maar het ging natuurlijk toch om dat duel tussen Vos en Comte. Compton heeft wel de wereldbeker uh, cyclus gewonnen. Zij was de regelmatigste van dit seizoen. Heeft ook alle zeven de wedstrijden gereden. Maar uh, Compton heeft toch wel weer een psychologisch stikje gekregen van Marianne Vos. En dat zit er niet lekker. Dat weten we. Compton is toch altijd al een beetje labiel als het aankomt op dat allesbeslissende moment. Op die wereldkampioenschappen die eraan staan te komen. Dat heeft ze in het verleden wel eens vaker bewezen. Dan was ze goed in vorm. Maar uiteindelijk op het wereldkampioenschap ging het allemaal niet zoals het moest. En Vos, ja, dat is een killer. Dat is een afmaker. En dat heeft ze vandaag toch ook wel weer bewezen. Dus voor Wyman en voor Legner... pakt de voorstand opnieuw een wereldbekerwedstrijd. De allereerste wereldbeker van dit seizoen in Valkenburg. Die won ze ook al daarna. Ging ze even met pauze... Haar ja, min of meer verplichte herfstpauze die altijd is tussen het wielerseizoen, het wegseizoen en het veldrijseizoen. Ze werd ook nog geopereerd aan een kieste in de buikwand. En uh, dat heeft het toch allemaal een beetje teruggeworpen. Daarna was het voornamelijk tweede plekken achter Katie Compton. Maar nu die laatste wedstrijd gewoon de eerste plek. Vos staat ook nog op het podium als het gaat om de Wereldbekercyclus. Want Compton wint daar voor Nikki Harris en Marianne Vos uiteindelijk dankzij die overwinning van vandaag opgerukt naar de derde plaats. Dus prima generale repetitie. Voor Marianne Vos. En straks inderdaad die mannen. Lars van der Haar. Hij moet gewoon finishen bij de eerste twintig. Hij mag geen pech krijgen natuurlijk. Hij mag niet uitvallen. Hij mag niet ja, fysiek ongemak krijgen. Maar anders dan pakt hij gewoon zijn eerste wereldbekeroverwinning in zijn loopbaan. En zoals jij het net al zei Henry. Dat is dan tien jaar geleden dat een Nederlander dat voor het laatst deed. En die Nederlander, dat is uitgerekend zijn trainer, zijn coach Richard Groenendaal. Altijd op één. Langs de lijn. jij nog uit de tijd dat je voor de Beatles moest zijn of voor de Stones? Net niet maar ik heb mijn keuze wel bepaald dat zijn de Beatles. Maar deze kan ermee door toch? Nou ja toen zagen ze er nog lekker strak uit. Hè. Het zijn natuurlijk nu toch een soort uh, oude insecten die uh, door Europa reizen ja, of dus, neem ik nu te veel uh, <laughs> stelling in? Nou ja het is niet helemaal objectief. Maar... Weet je wat we gaan het dan Bas Tichler ja. vragen voor wie hij is. Voor de Beatles of de Stones. Bas? De Beatles zonder enige twijfel. Dan ben ik ook voor de generatie daarna maar daar heb ik Enigszins aangestoken door vader Lief. toch ook niet zo heel lang over na hoeven denken. Maar om dan uh, met de woorden van Harry te praten. Uh, te spreken. Uh, deze kon er inderdaad net mee door. Zullen we het even over voetbal hebben? Nou dat kan maar zo. Uh, want ja. Uh, zoveel voetbal is er niet vandaag begrijp ik. 0-0 bij Go Ahead Eagles. Ajax na een kwart wedstrijd. Zo even een mogelijkheid gezien voor Go Ahead. In het zadel geholpen eigenlijk het hele... Laten we zeggen, moment van dreiging van twee minuten door een verkeerde paas van Van Rijn... die de bal in de breedte zomaar inleverde bij Antonia. Het leverde een counter op van Go Ahead. De bal kwam voor het doel. Veldman liet zich nog bijna verrassen. Die trapte de bal uiteindelijk wel weg ten koste van een hoekschop... maar bijna kwam Houtkoop daar nog voor. Dat liep maar net goed af. En de hoekschop vervolgens ging via de rug van Bart Vries. De verdediger die meegekomen was maar een metertje naast. Dat was het tot dusver enige gevaarlijke en dreigende moment... In het uh, duel voor GoHead, dat heeft er wel voor gezorgd dat het publiek laten we zeggen, wakker geworden is, het lawaai is gaan maken en is gaan zingen. Dat komt de sfeer in dit schitterende stadion nog uh, ten goede. Dat is altijd plezierig om hier te zijn op de Adelaarshorst. Het is ook een beetje alsof je zeg maar, je eigen verleden weer inloopt en je eigen jeugd weer tegemoet. Want uh, ja, zo wil je het graag zien, voetbal. Je hebt het gevoel ook dat je in de derde divisie van Engeland bent aanbeland. Maar dat maakt het allemaal... Ja, bijzonder. Op een uh, koude dag als deze, waar het bal bezit voor Go Ahead is via Houtkoop. Die wil de bal onder controle krijgen, krijgt een duwtje van Van Rijn. Daarmee is hij de bal kwijt, maar als de bal over de zijlijn gaat, weet hij wel dat er een ingooi gaat volgen voor zijn ploeg. Meter of tien voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dat moet dan uh, Schenk doen. De linkervleugel verdedigen. Wie biedt zich aan? Rijsdijk wil wel loopt naar de bal toe, maar wordt achtervolgd door Blind. Dat durft men niet aan. De bal gaat dan wat verder naar Kolder. Die pittige duels uitvecht met Veldman. Nu weer omdat hij door Veldman wordt vastgehouden een vrij schop krijgt. Het gebeurt allemaal dichter bij de middenlijn overigens dan bij het strafselgebied van Ajax. Nu Rijsdijk paas aan de rechterkant. Dat ziet er aardig uit. Antonia zou zijn tegenstander boilies moeten opzoeken. Wilde buiten omlangs. Dat doet hij eigenlijk altijd. Dreigt door. Geeft dan een vrij vroege voorzet. Die kan worden weggekopt door Van Rijn. Die op de rand van het strafselgebied staat. En de bal aan de andere kant van het veld over de zijlijn komt. En daar mag Go Ahead dan verder met een ingooi. Go Ahead zet zichzelf. Wel een klein beetje in de wedstrijd naar behoorlijke kansen voor Ajax. Waar we er eigenlijk twee al van hebben genoemd. De derde nog niet vergelijkbaar aan de tweede toen de bal vanaf de zijkant werd teruggelegd. Dit keer was het blind die kon schieten wat tegen de tegenstander opschoot. Kansenverhouding laten we zeggen grofweg 3-1 in het voordeel van Ajax. Maar na 22,5 minuut is de stand in Deventer nog gewoon 0-0. Net als alle andere wintersporters kunnen de bobslayers zich vanaf nu ook richten op de spelen van Sochi. De meeste deden dat natuurlijk al, maar er waren nog wedstrijden. Zoals vandaag de Europese kampioenschappen in Keuniezee. Dat was tegelijkertijd ook de laatste wereldbekerwedstrijd. Erik van Dijk is aangeschoven. Erik, dat was voor de Nederlandse vrouwen een goede generale voor Sochi. Ja, absoluut. Zij wonnen de bronzen medaille. De tweede keer in de carrière van SME Kamphuis en Judith Viss dat ze dat uh, kunstje flikten. En het uh, pas voor de derde keer ook in de geschiedenis van het vrouwenbobsleden... dat een Nederlandse ploeg uh, dat lukte. En de bronzen medaille is een enorme opsteker in een seizoen... dat voor die twee vrouwen toch vooral met horten en stoten begon. Nog nergens echt het goede gevoel. Tot na de kerst, toen uiteindelijk ging het beter lopen. De start ging wat beter. En uh, ja om dat nu bekroond te zien, zo vlak voor de Spelen... met een bronzen medaille op een Europees kampioenschap... Uh, ja dat zal ze een goede moed geven. Ja, nou, sowieso soms... dat. Uh, wat betekent het precies? Het is derde op het EK... Op die wereldbekerwedstrijd waar ook mensen uit niet-Europa meedoen... hoeveelste word je dan? Vijfde. En uh, deed iedereen hier mee? Nou, niet iedereen. De Russische ploeg die heeft ervoor gekozen om alvast in het geheim te gaan oefenen... op de Bobbaan die voor iedereen nog steeds gesloten is in, in voor Rusland. De Russen, voor de Rusland dus daar, dat is altijd wel zo hè, bij de spelers Dat toch? is altijd zo. En daar hopen zij een voordeel mee te creëren. Omdat die baan onbekend is en zij hem uh, van haaf tot god kennen... uit echte... Uh, zij kennen elk hoekje. Ze hebben de sleutel van de baan kunnen s ochtends s avonds, middags trainen wanneer ze willen. En alle internationale bobs zijn er maar vier weken geweest. Die hebben er maar een stuk of 40, 50 afdalingen gemaakt. En zij honderden in deze jaren. Dus ja. dat is hun voordeel straks uh, op de spelen. Ja, het is niet hartstikke oneerlijk eigenlijk. Ja, dat wordt is over gesproken dat nou, er iets da aan gedaan moet worden? Daar wordt ontzettend over gesproken en daar is ook al wat aan gedaan. We kennen allemaal het debacle van Vancouver. De trend in banenbouw was altijd sneller, moeilijker, ja. wilder. Ja. Totdat er iemand doodging op de Olympische baan in Vancouver. En toen heeft iedereen gezegd, ja, dit is toch van de gekken... dat die baan geheim blijft, dat die steeds maar zo gevaarlijk is. Dus de concessie die ze hebben gedaan... is dat ze de baan nu minder gevaarlijk hebben gemaakt... Alleen de concessie die ze niet wilden doen. Want ja, die Russen die hebben ook gedacht. Ja, dat voordeel dat willen we wel degelijk uitbuiten. Is die baan toch wel gewoon dicht houden? Ja. Voor de rest van de ja, eigenlijk als je de vorige Spelen bekijkt. hebben ze misschien ook wel een beetje gelijk. Ja, ja, maar ja maar dat heb je dat thuis voor nog eenmaal. Ja. En voor de Nederlanders, voor SME wat betekent dit nou richting de Spelen? Wat mogen we daarvan haar verwachten, denk je? Nou, zij zat vorig jaar al bijzonder dicht bij de echte absolute uh, medailleklasseringen. Uh, op het WK maar een, uh, een fractie van zilver. En uh, steeds maar gelooft van het kan, ik kan erbij komen. Alleen dit jaar was dat geloof ineens een beetje weg. Omdat ze op de Eerste Wereldbeker helemaal achteraan starten. Uh, maar zelfs de buitenlandse concurrenten hebben haar dit jaar wel gelabeld als, uh, als gevaarlijke outsider. Zij mocht bijvoorbeeld niet op de Duitse banen komen trainen voor dit seizoen. Ja, omdat ze nu ineens gezien wordt als een echte concurrent. Juist, juist. En ze heeft een beetje haar weg moeten vinden. Ze heeft een moordenschema gehad via Rusland naar Calgary. Naar Salt Lake en weer terug naar Nederland. En weer terug naar. Dus het begin van het seizoen het was alleen maar reizen en nu en Bob in- en uitpakken en, en dan proberen goed te presteren. Ja. En nu komt ze echt een beetje tot rust. En uh, heeft ze een beetje de ontspanning. En nu zie je dat ze weer een beetje de, de oude vorm uh, terug begint te pakken van ja. vorig jaar. Tot slot nog even de mannen, Edwin van Koker. Dat ja. is een iets moeizamer verhaal, het hele seizoen al. Nou, dat was een tranendal, uh, vooral in de tweemansbop. En in de viermansbop heeft hij zich wel gekwalificeerd... maar heeft hij ook nooit meer echt zo gepresteerd als dat hij, uh, dat hij wilde. Maar nu ook weer heel knap uh, uh, in de top van het uh, EK, vijfde... en zevende uh, in de wereldbeker. Dus uh, ook zijn viermansbop begint te lopen. Wie weet zijn ze allemaal wel op het juiste moment in vorm. Nou, dat lijkt het wel op. Ja, Sorsi, over twee weken is het al zover. Erik van Dijk, dankjewel. Het is er bijna drie uur straks. Na drie uur het vervolg van die enige wedstrijd die er nog bezig is. Die ene wedstrijd in de eredivisie Ahead Eagles tegen Ajax. Het staat nog 0-0.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 Kijk op nevid.nl easy. Dit is Radio 1.